A67 en de A20 duren tot maandagochtend. Het weer wisselend bewolkt en vanuit het noordwesten buien langs de kust. Vanmiddag ook in het binnenland buien. En het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS.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 een film kunnen komen. Zo'n gevoel krijg ik bij deze plaat. Die aids of die... Nee, de aids... De aids of understandment, zou ik van De top. eeuw van begrip. Ja, de eeuw van begrip. Ja. Ja, Toon deze... wat begrip, inderdaad. Dus zou dat deze, deze eeuw zijn? Het zou fijn zijn, wow. maar we kunnen deze dag een beginnetje maken, want het is natuurlijk de nationale buurtdag. Bel eens aan bij iemand en ren nou ja. niet weg een keer. Wat ja, je nou ja Ik zei al, ik, uh, ik heb een koffiezetapparaat besteld om uh, van die uh, café latte en dat soort dingen te maken. En dan hm. denk je van... Zo leuk. Dan ga ik iemand bellen en zeg ik heb een nieuw apparaat. Kom je een kopje koffie drinken? Nou, ik denk dat nou. je gewoon voor je huis moet gaan staan. Op het kruispunt bij jou. Daar oh, moet ja. je gaan staan. Dan moet je uit gaan delen. Op het plein? Ja. Ja, ik vind eigenlijk, met, met koningendag zouden we op het plein zouden we best daar een vrijmarkt kunnen houden. Nee, nou, dan maak je meteen weer groot. Iets kleins moet je doen. Iets kleins. iets kleins, als zou je maar één iemand bereiken in het leven. Oké. Okay. Okay, want namelijk, het schijnt dat uh, eenzame mensen sterven eerder. Er onderzoek naar stond in de ja, ja. mensen sterven eerder. Dus ja, daar moet er wel iets tegen gedaan worden. Er zijn al zo weinig mensen. Maar het is wel. Uh, nou. Als jij gewoon. Wel de drie beesten in ere houdt, dan ben je bijna niet een, eenzaam. Dus als je van de beest voor belangstelling en yeah. buren natuurlijk. En buitenlucht, beweging, belangstelling en buiten. En beweging. Dus als je die drie hebt, ja. dan, uh, dan, dan kan je heel oud worden. Maar ja. als je gewoon ook geen belangstelling hebt, alleen uh, egocentrisch, alleen uh, met jezelf bezig bent. Ja, dan zeggen anderen ook van, nou, ik vind het helemaal niet leuk om bij jou te zijn. Je vraagt niet hoe het met mij is of zo. Ja, ik, ik dacht vroeger ook. En kom je nooit buiten, zie je ook nooit mensen? Ja, ja, want je hebt van die mensen die lopen altijd roepen van, nee, ik ja, kan niet zo veel mensen. Ik ben liever op mezelf. Dat kan helemaal niet. Dat kan, iedereen heeft, heeft belangstelling nodig. Iedereen heeft aandacht nodig. Iedereen heeft waardering nodig. Dus je hebt je medemens nodig. We zijn nou eenmaal een dieren. Dat zie je toch ook altijd weer om je heen. Ja. Maar er zijn altijd van die mensen die denken, nee, ik ben anders. Ik heb dat niet nodig. Nou, je bent zo gevormd. Maar uiteindelijk de basis, dames, gewoon helemaal terug Ons naar nul. Ons warme kloppende hartje, die moet samen wel kloppen. Nodig? We moeten samen kloppen met onze hartjes. Ja, we moeten weer één worden. Ja, wij kloppen ook wel samen. Die stap hebben we al genomen. Wij zijn samen hier. Wij zijn al samen, dus het scheelt er weer. Maar die stap hebben we al genomen, ook afgelopen uh, dinsdag hebben we natuurlijk die, die gevaarlijke gek die die handgranaten hebben gegooid. Ja. Of die, we hebben de handen in één geslagen. En we hebben hem tegen de grond aangewerkt. Een man politie is er bovenop gedoken. Ik was er helemaal niet. Dat ze ja. er nog tijd voor hadden. Ja. Want ze zijn toch bezig met die boetes. Toen op, nou, op de kletskant van Nederland hebben een heel groot kop. Dat, zijn ook altijd, dat kopt altijd lekker. Vooral bij de Telegraaf doen ze dat natuurlijk. Daar staat namelijk in dat er toch wel echt... meer beboet moet worden. Ze moeten 120 boetes per jaar uitschrijven... de politie. Als ze dat niet doen worden ze gekort op hun salaris. Nou, dus ze worden gedwongen toch om even de straat op te gaan. Want, zeggen oh, ja. ze, er zijn heel veel overtredingen. En als een agent op straat loopt, fietst of met een paard bezig... Met auto, ziet hij tientallen overtredingen. Dus het is een kleine moeite om elke dag even een overtreding uit te schrijven. En dan kom je zo op die 120. Makkelijk. Nou, wat ik dus wel vind, is dat er meer beboet moet worden... Uh, tegen uh, drinken op de openbare weg. Want uh, hè, dat de mensen gewoon... Uh, Hangen en dat ze daar dan drank bij hebben, alcohol bij hebben. Dat ze, kijk, voor mij mogen ze best wel drinken. Maar geen uh, dat ze gewoon zeggen, van, nou, plastic flessen ook, om te beginnen. Dus ja. geen, geen steen, want dat gewoon ze een stuk. Ja. En, en ook uh, geen alcohol. En zeker ook dat die leeftijd meer uh, beboet nee. moet worden. Nee, ik denk gewoon... Maar daar hebben die ouders weer last van. hè? Ik dat vind zeggen. dat ze meer moeten flitsen. Echt veel meer moeten flitsen. Moet echt, en als je maar twee kilometer hard rijdt... vind ik gewoon dat ze je daarvoor moeten beboeten. Ja, echt. Ja. Snoeihard gewoon. Ja. Al aanpakken gewoon. Je dient te, je te houden aan de regels. En als je je gedraagt, heb je nergens last van. En het levert ook wat lekker geld op. Ja, ja maar een ze positief. moeten gewoon hun eigen salaris verdienen. Gewoon. Ja, nee, dat blijkt dus. Of, of dat, dat, dat, dat je komt. inderdaad zegt van ja, jij, uh, jij verdient je eigen salaris. Dus ga maar uh, bonnen uitschrijven. En ja. doe je dat niet, dan verdien je het gewoon niet. Nou ja, daar komt het een beetje op neer. Dan krijgen ze ja. dus geen toeslag op een, uh, op een maar salaris. Maar ja, hoe dan met de echte misdaad, hè? Wie gaat dat dan doen? Maar die is er dan niet meer in Nederland. <laughs> oh. Asbak gooien, zeker. Oh nee, een lichtje. Komt er niet in bij mij hoor. Blijf nee, maar mijn asbak? Ik merk het ja, blijft echt een asbak gewoon. Ja, het scheeft te maken met de idioot die dat gedaan heeft. En het maf is dat er steeds meer van die idioot op straat komen. Omdat namelijk geen geld meer is in de zorg. Dus die jongen. Ja, en de aandacht die je dan krijgt, hè? Ja, dus je gaat op een andere manier aandacht vragen. En dat is op een hele rare manier, hè? Dat is duidelijk. De Claxons, Egos. the boundaries just starts to swell Keep to the call, that is twice now, let me know It's not the same names with the force of the ninth wave, Keep to the call that's repeated in the outer regions. Wat ik vroeger was, zo'n gevoel krijg je bij deze laatste. Wat er van is, niet veel. Maar vroeger. Zwervallen muziek hier bij ZFM. En daar is de zon. Echo's eerst van de Claxons, Je kent ze allemaal Golden Clans. En dit was Steve. Steve. Steve Mason. En het heet I'm Just a Man. Dat is maar even dat je het weet. Het schijnt al een grote hit te zijn. De horrorfilm Sint. Sint? Ja, Sint is een ah. horrorfilm. Denk Maas natuurlijk, die heeft allerlei films gemaakt. Onder andere The Lift. Oh, dat was een hele spannende film. En een lift die zelf dacht. Omdat ze namelijk de toen hadden ze natuurlijk niet echt van die computers die zelf nadacht. Zeg, is dat heel gewoon? Mm -hmm. uh, maar toen hadden ze zeg maar iets bedacht. Een lift die zelf nadacht. En uiteindelijk is die lift op hol geslagen. Nou ja, dan, de mooiste scène is natuurlijk dat hij dat hoofd eraf gaat. Dat is zo nep dat je erop moet lachen. Hmm. en zie je plop, zie je het hoofd eraf gaan met de lift. Later heeft hij ook Amsterdam gemaakt... en nu komt hij terug met zijn horrorgenre. En de film heet uh, Sint gewoon... en dat gaat over een Sint die niet zo aardig is voor kinderen. Maar oh. deze Sint heeft waarschijnlijk een nare ervaring gehad... vroeger toen hij jong was, met zijn ja. eigen Sint dan of zo. En die, uh, die gaat dus achter uh, onschuldige kindertjes aan... en uh, de Sint wordt dan weer achtervolgd... door politie met machinegeweren en vlammenwerpers... Maar de zin slaat. Snoer haar terug met zijn staf. <laughs> Oeh. Oeh. Dit ja. klinkt alsof ja. mijn. Ja, ik had vroeger zo'n uh, opa die ja. nogal in de war was. En die liep dan weg en die zei: Ik ga naar mijn huis. Nou, en, die woonden oh. huis? Nou, ja, en die woonde bij jullie in huis? Ja, ja. En die wonen bij ons in de straat. Dus zagen we hem voorbij gaan. En die ging altijd met stok. Ging hij terug naar huis. Maar opa, je woont daar helemaal niet. Oh, nee. En dan pakt hij die stok. Oh, wat wil je doen met die stok dan? Ja. <laughs> ik geef je een duwtje. Je ligt in die sloot hoor. Oeh. Nou, dan gaan we wel weer recht naar huis. Ja, dan liep hij dan nou mee. Maar dit gezond dit, gevoel krijg ik bij deze ja, film, ja, ja, ja. Sint. Maar, maar je... ik weet, hè, we, uh, op teksttv staat er een artikel. Dus uh, ik, kan er, ik kan er niet bij via deze computer. Nee. Maar vanwege die opnames voor die film van ja. Sint. Ja. is er uh, binnenkort nog een, uh, een groot spektakel in uh, Caprera. In Bloemendaal, het Openluchttheater. Ja. En daar is die Sint is dan. En de dan kinderen kunnen dus uh, eventueel. Talenten die ze hebben, kunnen ze daar dus laten zien. Dan kunnen ze een optredentje doen en het, misschien wordt dat ook verwerkt in die film of zo. Ze zijn oh, nog bezig met opnames? Ja, dat, dat idee had ik. Wat maf is, het, want dit, de trailer is namelijk heel populair op, op YouTube. Oké, ah, oké. Okay, okay. Dus je zou denken dat alles al ja, geknipt of, is. Of ja, misschien. Of het is gewoon om mensen te triggeren om gewoon nog uh, uh, alvast uh, de mensen enthousiast te maken voor die film. Het is wel raar. Ja, je het is uh, die, uh, die ene man die ook dat, uh, kinder, die kinderretjes had, die altijd van die leuke dingetjes zeiden. De hmm? praatjesmaker, die, die, die uh, organiseert dat. Oh, okay. met, met Sint uh, gebeuren. En dan komt uh, die Sint naar voren. Ik weet niet, ik heb zo'n gevoel dat je daar van af moet blijven. Maar ik ben misschien uh, ook bejaard dus, uh. Wat, van, van, van nou, het fenomeen van, de, van Sinterklaas? De, ja, de Sint, om daar dan een film over te maken die er dan tegenovergesteld is. Dus klinkt echt heel gemakkelijk. Ja, ik weet maar niet. er zijn zoveel films gemaakt de afgelopen jaren ja. over Sinterklaas. Oh ja. Waarbij ik de Sint in uh, Alles is Liefde vind ik eigenlijk nog wel een van de leukste. Ja. Heb je die film toen gezien dat die Sinterklaas dan uh, niet, in dan het water is... viel? Dat, of, nee, dat iemand viel in het water en Sinterklaas zelf, die dan even die dag uh, wat geld bij wilde verdienen. Ja. Die sprong erachteraan en dat werd dan echt een nationale held, die Sint, weet je wel. Ik vind het altijd moeilijk met die Nederlandse films, want ik haal al die persoonlijkheden door elkaar. Omdat je namelijk altijd dezelfde mensen tegenkomt. Dat is waar. Dat je komt altijd dezelfde mensen tegen. Ja. Dus, ja, ik weet niet. Dan, dan dan kan ik daar niet zo mee in het verhaal komen. Nee, ik denk dat is ja, maar je jij speelde toch die. Oh, en die heb je gedaan, die heb je, dat heb je gespeeld. Nou ja, goed, daar maar zijn dat wel, heb wel je goede Nederlanders. met Nederland. die Carine Krutsen, die speelt er nu in de nieuwe film Majesteit. Ja. Zij speelt dan en ze ziet er inderdaad geweldig uit. Maar, ziet er maar heel ik heb haar in zoveel films gezien, inderdaad. Ja. En denk van ja, daar heb je haar weer. Je... Maar is het, waar, waar heeft het nou mee te maken dat we elke dezelfde acteur zijn gekomen? Is dat omdat we daardoor beter uh, van het uh, filmsubsidie krijgen voor de filmfonds? Dat ze ja, dan ik, goede namen vastzitten. Omdat die lekker duur zijn? Ik weet het ook niet hoor. Nee, maar ze zijn onbekende. Dat is ook wel eens weer leuk. Ja, volgens mij is er heel veel talent in Nederland. hoor, denk ik zelf? Ja. Dat zie je ook al. Bij, maar die bij... komen niet aan de bak. Nee, al die oude getrouwen. Maar ja, goed. Je wil ook mensen naar het, uh, naar het uh, bioscoop trekken. Dus dan wil je weer bekende namen hebben. Dus ja, ik snap best. Want dan heb je een goed verhaal. dan wil je het ook goed uit de verf laten komen. En dan denk je, nou, dan stoppen we een paar, een paar goede namen in. Ja. Dus ja, het, het, het, het is misschien ook een beetje dubbel. Maar het, het valt me wel erg op. In Nederland is dan echt klein, denk ik. Ja. Dus ja. Nou, in, uh, ja, ik heb ja, er iets maar, over. ik nog een je... Ja, ja, ja, ja, je had zo ja, ja, van die, die oude man maar. met die stok. Ja. Maar hier is een oude vrouw in Britse Whitless Whitlessie, En die heeft de, de grootste komkommer ooit geteeld. En die is 1,9. meter 9. Dus daar kan ze ook maar van, kijk uit, want die krijgt een klap. Maar, uh, en was er een beer in de straat of niet? Nee, dat niet. Dat niet. Maar uh, ze heeft, die ze is 78, Claire Peers heet ze. Zonder peersing denk ik. Die kweekte de komkommer van zaadjes die al twee jaar hun houdbaarheidsdatum waren overschreden. Het was de eerste keer dat ze de dus schoenten ging verbouwen. En ze zegt zelf al: van, Nou ja, ik vond ze. Ik heb ze geplant en uh, ze regelmatig bewaterd. Nou, dat denk ik al: van, Heb je er geplast misschien? Ja. ja. Maar de, de, het heeft beginnersgeluk moeten zijn, zegt ze. Nou, ik Hoe toch... groot waren de. 1,9 meter. 1,9. Nou, dat vind ik behoorlijk. Dus laat ze een tijdje in de kast liggen ergens. Ik heb een cactus die zo lang is. Ja. Ook uit zaadjes gekweekt. Ja, dat is ook heb... zo knap van mij. Ik heb iets wat niet zo lang is. <laughs> Ja, jij me water geven? Het helpt niet, hè? Nee hoor, dat maakt er helemaal niks uit. En ik plas eruit, maar dat pakt er helemaal niks uit. Hoor. Nou, we zijn er veeën natuurlijk. Jawel. Makkelijk ook weer, zeg die pootje. Ginger uh, Ninja, kezen. Nee. Nou, dan stel ik hier voor Ginger Ninja. Take it back, that's what she said. The mind will make, will make you pay. Listen when. It's true Happy be the me Through. Time is through. Time is through. Passable. weer een leuke kreet, hè? Weet groot, alles is mogelijk. Totdat je uh, beperkingen tegenkomt. Nou, klopt, een die film, natuurlijk Sam weer herhaalt. Met de vinger aan de volkspresentatrice, uh, hoe heet ze ook weer? Ik vergeet altijd de naam. Ja. Wat hangt er vandaag aan de balk? Welke school komt er? Ik heb het, hoe heet het, weet je nog, geweest? vroeger die uh, stuivers in presenteren. Die ik, ik. Ik, ik zie de vormen. Ja, dat de twee van die meisjes een trucje deden. Dus dat was echt drollige televisie. Ik kon het nooit aanzien. Maar goed, heel veel mensen vonden het ja, Er was, was niks anders Ja, nou, Er was niks anders dan had je dus bleid, dat je zwiebert zit. Wat was? Leuker. Maar goed, in ieder geval, die heeft natuurlijk een, een, een film gemaakt over Sam. En hoe ik daarop kom namelijk. Uh, alles is mogelijk totdat je je beperking tegenkomt. Maar Sam was natuurlijk een uh, jongen die eigenlijk een of andere spierziekte had. En ook ja. langzaam doof werd. En op een gegeven moment ook blind. En uiteindelijk hadden ze, als, ja, zijn leven moet toch ergens gaan stoppen. Want ja, geef moment dan, dan kan hij niks meer. Dan hoort hij niks meer. Dan ziet hij niks meer. Wat is het dan nog de waarde van het leven? Ja, en uiteindelijk stelde ze grenzen bij. En ze stelde zijn grenzen bij. En geef het. Nou, als je doof, blind, kan eigenlijk niet zoveel meer. Maar via huidcontact uh, praten ze met hem. Com communiceren ze met hem. Ja. Hij kan nog zelf wel praten, omdat hij er ooit geleerd heeft, natuurlijk. Gelukkig. Maar hij heeft ook ongelooflijk een boek geschreven of zoiets. In ieder geval, het echt als je dat ziet, dat je denkt van, wow, man. Wat een inspiratie gewoon. Dat je denkt, nou dat vind ik heftig. Dus uh, alles is mogelijk. Dat is weer ja. even terug te komen. Maar je hoort ook inderdaad wel eens dat er kinderen geboren worden die inderdaad een doof en blind zijn. En hoe ga je die alles aanleren? Ja. Die zitten dan echt in zo'n kokon. Ja. Ze kunnen niks, ze zien niks, ze horen niks. Nee, dat is waar. Ik heb momenteel een zo'n cliënt vertel ik de eerste onderzoek. Die, uh, die kan niet praten. Kan alleen lachen. En uh, als ze zich ontzettend best doet. Kan ze lichaam spannen. Dus je moet haar, met haar communiceren met gesloten vragen. Lekker weer vandaag. hè? Dan nou, lacht ze. Oh, ja, zo vindt ze ook. Dus ja, dat soort vragen moet je ja. elkaar stellen. En elkaar een beetje aftasten. Je denkt, nou ja, wat zal er spelen? Nou ja, en dan uh, vraag je elkaar. Dus dan denk je ja, dat, uh, ja, dat, dat kost heel veel, heel veel tijd. Ja, zeker. Maar helaas, die mensen moeten we wegdoen. Daar is geen geld meer voor. Ja, moeten we wegdoen. Ah, daar stappen we ook weer overheen. Dat is ja. ook geen punt. Hè? Dat is, uh, je moet er met z'n allen in één gewoon, gewoon één kamer zetten of zo. En dan zien we wel wat ermee mee doen. Misschien vergeten ja. we ze ook, dat is ook best mooi. Ja, dat vind ik ook wel zielig. Ja. Ze kunnen niet om hulp roepen. Ja, maar die mensen willen niet zielig gevonden worden, worden. Ja, nee, maar dat we, als ze als vergeten worden, ja. dan zijn ze wel zielig, toch? En maar als je ze gewoon vergeet? Ja. Ik weet het ook niet, best een moeilijk punt ook, hè, om erover te praten. Ja, wat moet je er eigenlijk mee? Ja. Nou, laten we over iets leuks praten, dan vergeten we het ook. Nou ja, ja. Ik, ik, ik had het laatst wel over, van, nou ja, als ik inderdaad heel oud en de ment ben, dan mogen ze mij op het ijs zetten. Dat heb ik wel eens gezegd. Op het ijs? Want het schijnt een hele relaxende dood te zijn. Nee, gewoon als het zo koud is van nou, dan geef je me een buskaart. Ja, het schijnt wel een de mooie De bus komt zo, zeg je dan. Nou, dan ga je heel braaf wachten. En dan uh, denk je, oh, het is wel koud. Nou, dan op een gegeven moment is het gewoon klaar. Dan ben je dood. Was er niet laatst in de wereld door dat ze een grapjes maken over dat ze een bepaalde verzorgingshuis, waar ook heel veel dementen uh, woonden, uh -huh. en verzorgd werden, uh, dat ze daar een bushalte hadden aangelegd. Twee haltes waar ze naartoe konden lopen en dan gingen ze op de buswacht en daar maakte ze het een grapje over. Dan ja, ja, hadden ouder... ze wat te klagen, want de bus kwam er niet of zo. Het <laughs> is inderdaad zo. Ja, dat gaf een rust. Ja. Zelfs ja. Het is al heel oud dat ze, dat ze rondjes maken, dat ze rondjes kunnen lopen in zijn verzorgingshuis, dat ze lekker in beweging. Leiden. Ja, dat ze structuur hebben. Dat want is structuur. het is gewoon inderdaad ja, structuur. Het is gewoon het uh, eigenlijk bekende verhaal. Ja, ja, nou, iemand zeker. die ook al oud wordt, is Wilbel Okkels natuurlijk. Oh ja. Hoogleraar uh, had vroeger een landhuis vlakbij, een en ja. Heeft hij verkocht en nu heeft hij een klein huisje gekocht, een klein appartement in. Amsterdam. En hij heeft dat geld gestoken in een schip de, uh, de, waar hij zeg maar de Ecolution waar hij zelf energie mee opwekt. Meer energie opwekt dan hij verbruikt dus hij uh, houdt energie vast. En daar gaat hij waarschijnlijk een wereldreis mee maken. En hij heeft al eerder een wereldreis gemaakt... of een flinke reis gemaakt met zijn dochter... waar hij eigenlijk een hele slechte relatie mee had. Omdat hij had ah, nog tijd voor. Hij was altijd maar bezig met uh, okay. de wereld te verbeteren. En uh, dan vergeet je wel eens mensen die vlakbij staan. En uiteindelijk heeft hij dan een goede relatie mee gebouwd. En nu is er een heel boek over hem geschreven. Interessant boek, moet ik zeggen. Als ik het zo een beetje erheen blader. En het gaat over wat hij allemaal niet gedaan heeft. En ook de relatie met zijn dochter... En vooral dat nieuwe, dat nieuwe schip is gewoon een voorbeeld van hoe we eigenlijk moeten gaan leven met z'n allen. Hoe we met de energie die de aarde ons aanbiedt, hoe we daarmee om moeten gaan. En dat we niet alles moeten opmaken en een zootje achter moeten laten. Hij is dan niet zo heel oud hoor, zie ik trouwens. Hij is van 46. Oh, dat valt mee. Hij is 64. Hij komt zo wijs over. Ja. De mensen die wijs ja, zijn denken, ja, ja. oh, die zijn vast heel oud. Ja, en hij heeft inderdaad op de sale heeft hij, uh, dat groene jacht laten zien. Ja. Wat leuk. E Ecolution. Ja, ja, ja. ja. leuk. Ja. Inspirerend. Oh, het ziet er wel mooi uit, zeg. Ja, dus twee, gaan, twee ja, zeilen dus, heeft hij? Ik wou zeggen, het is niet zomaar een jachtje hoor. dat is echt een luxe jacht met ook een wow. jacuzzi en alle luxe artikels zitten er allemaal in. Ja, het is 25 meter lange tweemaster. En er zitten twee enorme propellers van koolstof en die tijdens het zeilen worden, die, eh, wordt energie opgewekt. Wat gaaf. Ja, hij dat dat heeft al zijn gas van het landhuis heeft hij daarin eh, ja. gestoken. Dus maar eigenlijk... vijf dagen zeilen hè, levert voldoende energie op voor een luxe leven aan boord een maand lang. Een maand lang? Ja, gaaf hè? Ik wil ook zo'n boot. Ik wil wel. Nou, ik denk ook. Moet je ook je landhuis verkopen? Ja, ja, dan, nou, misschien. Ja, dat wil ik ook weer niet kwijt. Nee. nee, maar ik denk ook als hij gasten meeneemt of zo. Dat, uh, of dat hij een keer een televisieprogramma meeneemt, weet je wel. Voor een leuke documentaire. Nou, dan uh, krijgt hij ook weer heel veel geld voor. Ja. Gaaf, toch? Een win-win situatie. En verder, het boek vertelt ook over dat hij zeven keer iets heeft gehad. Hartaanval geloof ik. En hij is ja. gereanimeerd. Oh, Toen je. is hij er toch weer uitgekomen. En nog steeds even scherp. Toestanden. En een ongeluk met een vliegtuig. Nou, verschillende dingen dat je denkt van... Man, hij die heeft een man missie. De, ja, man hij zijn. moet blijven gewoon Want hij heeft nog iets te vertellen of zo. Zal hij dan toch die man zijn van het kruis? Alleen dan zonder haar? <laughs> hij ziet er niet zo mooi uit. Maar zal hij ook harde tepels zijn? <laughs> ik, vind <laughs> wel, ik, vind zijn. Het, ik vind het wel een hele aparte... Uh, hoe noemen we dat? Uh, Vergelijking. Ja absoluut, ja, absoluut. We moeten straks nog wat nieuws uit de regio doen. Ja, we, en nieuwe uh, landenkeuze en, natuurlijk. Hè? Ook nog? Jawel. Ik had gehoopt dat we dit keer Eén keertje, ja. Ah, oké. Okay. Ah. my little white girl. Het straat vooral altijd iemand die de Wimp. Wim? Een ja. draak van de vent gewoon. Oh. Maar ja. uh, de Wimpies dus waren er meer bij elkaar. afschuwelijk uh, blijf je altijd bij, hè? je altijd bij ja. van die stomme dingen dat je denkt... dat het heeft en, als, en als je iemand aan de telefoon van, ja, met Wimpie... Dan denk je dan denk van, oh Slaan nee. Sla En je weet gewoon heel veel... Misschien is het wel een heel leuk iemand. Ja. Ja, ja dat, dat, is, dat kan. Hoewel, ik heb vroeger ooit een buurmeisje gehad die heet Emmy Emmy. Ja, oh, okay. en nu momenteel kom ik iemand tegen die heet ook Emmy. En die is echt tegenovergesteld. Die is lekker. is maar <laughs> zal ik even een, een, een echtelijke echte ruzie voor over hebben. Maar dan zeggen we wel eens van ja, daar willen wij wel eens een keer een beschuitje mee eten. Of mee klaverjassen. Dat zegt Anne hoe noemen ze dat zo tegenwoordig. Nee, tegen. ik zeg gewoon altijd neuk. Je zegt gewoon neuk. Ja. ja. Nou goed, uh, we zijn er weer. Het is tijd voor de Zandvoortse berichtgeving. Oh. Start hier een muziekje. Jawel. Nou ja, volgende week is het natuurlijk Dierendag. En dan is ook op 3 oktober staan de dieren van het dierentehuis Kennemerland... weer helemaal open om de bezoekers het mooie dierenhuis... en alle lieve asieldieren te laten zien. Ja, de, de naren die sluiten we even op. Maar ja, het gaat een hele leuke dag worden met veel verschillende mensen... die allemaal het best doen voor de dieren. En uh, er zijn activiteiten zoals het natekenen van uw huisdier... vanaf een foto door een tekenaar Paul van der Steen. Vind ik dan wel heel leuk. Schminken voor de kleinere onder ons... En foto's, je kan mooie foto's laten maken van die hond of kat. En uh, er is ook een, uh, een gedragstherapeut aanwezig. Hotsgeluik heet hij. Wat een aparte naam. Hotsge. En natuurlijk allemaal onder het genot van een poffertje of een stukje heerlijke appeltaart. En de opbrengst is voor de asieldier. Dus je zal er wel voor moeten betalen. Maar ik denk dat al, dit zijn altijd wel leuke dagen zijn. Ga er even heen. Ik heb ook zo van zal ik mijn puber meenemen. Maar ik denk dat hij er helemaal geen zin in heeft. Maar ik denk toch zijn dat zijn leuke dingen. Dat hoort bij opvoeding. Ja. ja, sleur hem er gewoon naartoe. Ja. Politieagenten hielden zaterdag omstreeks tien voor de half vijf. Een 18-jarige Zandvoort voortraan. Echt, er is een plaatsgenoot die zich heeft misdragen. Hij wordt ervan verdacht kort daarvoor zijn vader en zijn moeder met de dood hebben bedreigd. De verdachte is ingesloten en wordt uh, procesverbaal opgemaakt. Vroeger had je die vaders die gewoon optralen. Die zeiden: Hoi, stuur je naar je kamer. Maar tegenwoordig moet de politie erbij komen. De jeugd tegenwoordig. Op maandag 27 september van uh, 7 uur tot half 9, s'avonds is dat, is er een uh, dames-en-kledingbeurs uh, uh, ja. en ook speelgoedbeurs op de schoon in de Overveen. De ingang is via de Vrijbruglaan Winterkleding van de maand 92 en met L en speelgoed, geen baby speelgoed, kan worden ingeleverd op maandag 27 september om half 9, s'ochtends. Dus, gaat daarheen. Leuk, van tweedehand. Waarvoor zou je nieuw kopen als je tweedehands ook kopen? Ja, in het open... kader van uh, duurzaamheid. Ja, precies. Uh, morgen is er uh, het Chanty Festival. En dan komen er echt een heleboel uh, Shanty-koren. Die komen vanuit heel Nederland komen ze naar het dorp. Er is uh, een aftrap volgens mij om 11 uur zo'n beetje in uh, Unicum, als voor de koren zelf om te verzamelen. En vanaf 1 tot 5 zijn er op de diverse podia in het dorp... Kun je gewoon uh, aanschuiven, uh, gaan, gaan staan en dan hoor je allemaal gezellige liedjes, zoals het kleine café aan de haven en zo. En uh, aan het strand stil en verlaten. Ach, leuk. En het is uh, absoluut een happening. Uh, ik hoop echt van harte dat het weer een beetje meewerkt. Want als dat niet het geval is, dan is het een stuk minder leuk altijd. Lijkt me logisch. Uh, een vliegshow met uh, één vliegtuig. Het gebeurde afgelopen zondag. Ik ben een week geleden weer, boven Square Park Zandvoort. En het werd uitgevoerd door stuntvlieger Frank Versteeg. Hey. Maar nee. Kennen we die? Nee. Nee. nee, jij heet Jolande Verstegen. Ge dus dat... Ja, dat is het hem. Maar goed, de show maakte onderdeel van een programma... van de HTC Dutch GT4 Champion. Dus heb je het gemist. Eh, er waren loopings en de, pol of de pilootstal. Echt de show gewoon. Het was echt... nou. Ja. Houd het even in de gaten. Volgend jaar is het waarschijnlijk weer. Oké. Okay. Je, heb je weer zin in Zandvoort? Uh, bent u al op het Van Venemenplein geweest? Want daar zijn de kunstenaars van Bureau Boulevard... die maken daar met Zandvoorters en bezoekers... de grootste straattekening van Nederland. Dit werk is onderdeel van de Noord-Hollandse Biennale. En uh, nog tot en met 17 oktober is de Noord-Hollandse Biennale 2010. Het thema is dus kunst- en gebiedsontwikkeling. En naast een toonstelling publicaties en debatten... zijn er dus al verschillende ontwerpateliers geopend. En Janine van Heeswijk en François Lombard... Uh, en het uh, ontwerpbureau Bureau Boulevard zijn opgezet. En zij maken dus de plannen voor die grootste tekening. Nou, er zijn nog verschillende gekleurde vlakken. Dus uh, doe mee. Oh, Je kan gewoon samen met die. NTL, ja, je kunt je aanmelden bij Bureau Boulevard. En je kan, maar als je dus meer wil weten, dan moet je eigenlijk maar eventjes gewoon uh, naar www.zandvoort.nl gaan. En dan kijk je naar, uh, naar dit gebeuren. En daarnaast, er is nog meer kunst en cultuur in het eerste weekend van oktober. En het hele dorp staat dan in het teken van Kunstkracht 12. En is er een soort atelierroute? Het Museum van Zandvoort is gewoon open, het Zandvoort Museum. En uh, volgens mij is het gratis. Nou ja, normaal kost het 1,25, dus daar word je ook niet arm van. Maar uh, er zijn van allerlei. Uh, je kan de oude Marieeschool aan de ja. Prinsessenweg, nee, de, Ko de Koningenweg. Daar kan je heen en daar zijn er staan iets van vijf kunstenaars, zoals uh, uh, uh, huh? ja, een precies. beeldhouwer, Sherps en nog verschillende andere. Kleier, heb je dat ook? Ja, klei en, en ook kralen en weet ik veel. Het is leuk om te gaan. En overal staat een hapje en een drankje klaar. En ga een praatje maken wat de kunstenaar heeft bewogen tijdens het uh, creëren. Tijdens het scheppen. van. je die mooie, diepzinnige verhalen? Ja, ik vind het wel krijg leuk. Krijg jij ook subsidie? Of niet? Ja, maar ik bedoel eigenlijk Marlene Sherps. En uh, ja, die is gewoon heel lekker bezig. Die heeft ook een paar, uh, paar beelden op de boel kijk waar staan. ze staan. Kijk dus wel even die... of ze hun handen gewassen hebben. Want dan heb je ook zo'n klei aan je handen. Dat ook... Ja, dat, dat is, ook... is waar. Nee, je Druk. moet gewoon op afstandje hoi zeggen. Ja. Hoi. En nee, ik, alleen via een glas wijn hun aanraken. Zo van. Oh, je ja. pak het glas wijn gewoon aan. Tik. Ah. En verder moet ik nog even melden ook dat die poster kunstkracht 12. Dat is er ook zo'n lampenkap met een voet ja. eronder. Ja. Dat, wees gerust dat er is geen, geen, zijn geen mensen voor mishandeld. Nee, en in het, in het museum staan dus inderdaad diverse lampenkappen en zo. Uh, op een mooie manier opgesteld. Ik ben gisteren toevallig heel even daar binnen geweest. Nou, voor mij is het een voet van die aangespoelde. van die, van die Duitser toe. Oh, zou dat het zijn? Ja, wel. Nummer 18, toch? Of 19, wat was het? Nummer 18, is het? On and On. On and On, oké. Okay. Tijd voor de Jalan de keuze. Nee, het was nummer 19. Erika Badu, On and On. hey die pas wel even die ook gedaan, volgens mij. Oh, dan moeten we die andere hebben. Nou ja, laat maar. Het is gewoon een heel lekker easy listening nummer. Beetje Jessie. ook, nee, hè? Ja. On en on de Jolande keuze voor deze week. Ja, dat ging ik ook je... een stuk sneller. Want ik, ik stond net op de trap. Ik denk, oh, het plaatje is alweer afgelopen. Ja. Ja, oh ja, dan krijg je dat, hè? Ja. Mag ik jou even een persoonlijke vraag stellen? <laughs> ja. Als jij honger hebt, ja? zou je dan ook willen eten? Maar doe je zelf ook de boodschappen? Ja. Allemaal, ja. Kijk, dus momenteel zijn ze bezig natuurlijk met de uh, orgaandonatie. Dan zeggen ze, mag ik jou persoonlijke vraag stellen? Als je nou... Lang zou kunnen leven met een orgaan van iemand anders. Zou je dat dan doen? Maar nou, ben je zelf al. Oh, nou, dan hoor. kan ik heel ruimhartig zeggen ja. Ja, ik ook. Maar ik ik heb, zo, ik ben vind... je nu echt? Want, want... Ja, lang al. Al voor mij al een jaar. Ik heb het oh, okay. toen ingevuld en ja. gewoon een bus gedaan. En mijn vrouw zei Nou, ik weet het niet. Ik zeg, oh man, houd man. Als ze het, het, het oude lichaam nog iets mee kunnen doen, prima toch? Beschouw jezelf al als, echt als een oud lichaam? Een oud lichaam. Nou, dat wel nou, het ziet er misschien niet zo uit, maar het is toch echt wel uh, ja. het is de beste tijd gehad dus het, ik denk dat ze niks mee het uh, beste tijd gehad <laughs> maar ja ze kunnen je hoornvlies gebruiken ze kunnen stukjes huid gebruiken oh ja je hebt uh, twee ja, dat huidje heb ik niet meer dan twee in het babyhuid een poezelig. nee dat nee, is niet nee dat maar je hebt al twee nieren je hebt een hart je ja. hebt je hebt uh, oh, je een lever groot, ja ja groot hart oh. ja dus voor mij mogen ze ook uh, de hele maar bang ik, ik, gebruiken ik ben wel nieuwsgierig of het nou of die nieuwe uh, nou werkt weet je mag ik je een persoonlijke vraag stellen uh, als jij nou langer kan leven door een andere uh, orgaan van een ander iemand. Ik, ik vind het zo'n open deur. Ja, maar ik denk dat sommige mensen voor een geloof het absoluut niet willen. Want stel je nou voor dat, dat, dat uh, ja. als jij het voor het zeggen hebt. Hè, bedoel, je bent bijvoorbeeld uh, Joods of islamitisch. Ja. En dan van ja, we krijg krijgen ze mijn nier. En dan denk ik, ja, ik heb wel altijd varkensvlees gegeten. Ik denk niet dat het op dat moment echt. Bij stilstaan. Bij stilstaan. Maar als je zegt van ja, ze hebben wel varkensvlees gegeten. Dan denk ik, oh, Onrein ja ja nee, en goed. seks ja, sommige, voor, en so seks voortdurend ook nog ja maar sommigen die willen natuurlijk niet in hun lichaam laten snijden en die nee, gaan ja. er heel ver in of is het ook niet die, die aan de deur komen? Die, hebben ook ook, die gaan er ook heel ver in. Jehovah's, ja, die Ja, die, die mogen ook geen, prikken, geen geen injecties gewoon. Want God bepaalt hoe het ja, gaat. geen bloedtransfusies waardoor mensen in het ziekenhuis gewoon helemaal in de stress schieten. Omdat ze, ja, ze, ze werpen een kind, maar ze bloeden langzaam leeg. Maar ze mogen geen extra bloed erbij. Ja. Dus uiteindelijk gaat zo'n persoon bijna dood. En dan ja, die, die stussen die er staat, die zegt zo van... Ja, ik hoef alleen maar bloed toe te doen. Maar verder, ja, dat mag niet. Dus dan... Nou, en dan gl glippen ze zo weg. En ineens het kind geen moeder meer. Dat vind ik ook wel heel erg. Allemaal voor het geloof. Ja. En dan zou je denken, dat is mooi. Maar waarom doen ze dat? Om het eeuwige leven te krijgen. Huh? En dan moet je daarvoor doodgaan dan. Nou, daarvoor mag je geen bloed krijgen. En als je dan geen bloed krijgt, dan ga je dus uiteindelijk dood. Maar dan heb je daarna het eeuwige leven. Maar wel zonder kind. Maar ja, kijk, als jij... Leuk dus he, dat geloof. Enig. Maar ja, op 1 oktober is de dag van de ouderen. Voor de mensen die het gaan redden. ja. Maar het is het zo dat de bibliotheek Duirend geeft de gelegenheid van de dag van de ouderen. Tien dagen korting aan 65-plussers die lid worden. En dan betaal je maar 15 euro voor een jaar lezen. Maar kan je dat nog? Maar ze hebben ook luisterboeken. Dat scheelt weer. Ik ben wel voor de luisterboeken hoor. Ik heb het een paar keer gehad. Dat lukt jou wel dan? Want jij houdt niet van lezen. Maar als je een luisterboek... Ik wel, wel vind je lang. dat wel leuk? Ja, want je moet er, wel, je moet er toch wel echt naar luisteren. Hè? Maar het is misschien wel leuk als je in de auto zit. Of mag dat ook niet meer? Want je mag er nu ook niet meer oh, oh, ik weet niet. verboden luisterboeken aan te hebben in de auto. Want je dat mag ook al niet af. bellen. Je mag niet gebeld worden. er mag niemand naar je toeten. Dat leidt ook af. Ja, je mag niet uh, met je gepraat worden. Nee. Dus, ik weet niet. Ik vind het wel erg moeilijk. Want het hoor. is wel erg. Maar goed... Uh, uh, ja, hoe kwamen we nou hier terecht? Te ja, door het eeuwige leven. Door het eeuwige leven. Ja, uh, ja vandaag gaat het gebeuren op TT-circuit Assen. Even heel belangrijk nieuws. Even belangrijk nieuws. Even belangrijk nieuws. Ze gaan er namelijk racen op een circuitpark. Uh, Spannend. TT, TT. Assen. Nee, Asse. In Assen, toch? TT-circuit in Assen. Ja, ze halen het nou niet door elkaar. Weet maar best, bij we het grootste circuit. Nou ook alweer? TT, ja goed, dat moet je even uitzoeken. Ha, maar goed, dan gaan ze vandaag rijden met motoren op elektriciteit. Dus, daar hoor, hoor je niks meer. Dus ik zag, gisteren zag ik een item van op het nieuws. En heel veel van die mensen, nou, vind ik er niks aan. Dus sta, nee. sta ik daar en dan zag ik dat, kijk, lijkt wel of voorbij, er stofzuigers voorbij schieten dan. Dus ja, dat moet gewoon weer wat voor bedacht worden. Als het toch nog een beetje lawaai geeft, misschien kan je dan koptofoons kopen bij de kassa, die dan zeg maar de soundtrack voor het circuitpark aanbieden. Oké. Okay. Dat zeg maar als de motor voorbij komt, dat je dan op je koptelefoon. Oh, op die manier. Ja, dat of, of dat je uh, gegevend krijg, reclames krijgt van stofzuigers. Van, nou Onze stofzuigers die klinken nu net zo als die motor. Het wordt onderbroken. Ergens stil. Het wordt onderbroken, ja natuurlijk. Daar moet oh, okay. wel uh, reclame voor gemaakt worden. Ja, het is wel leuk. Ja. Ik, ik heb toevallig die website uh, niet voor me. Inderdaad, je kan kaarten bestellen en alles. En, maar ik was eigenlijk benieuwd wat dat TT, dat had een betekenis. Maar ik, kon, ik kan er zo niet uh, ja. uitkomen. Het schijnt wel dat de motorrijders het uh, anders vinden. Maar niet onaantrekkelijk om op zo'n motor te rijden alleen, je kan er niet zo lang op rijden, maar goed, dan, moet je, dan, dan wissel je hem of zo. Ja, of zo, dan mag je wel maar 100 kilometer of zo. Nou, nee, je hier... geloof dat je maar 40 kilometer kan rijden op, het, uh, op die accu, en dan moet je hem echt uh, weer opladen. En terwijl een gewone motor, kan je geloof ik 140 mij rijden, dat is 140 kilometers. Ja, het is, zo, het is een ook niet... Ja, goed, zover. Ja, als ik je zie het van al. Nou... Weet je wat betekent, Titi? Nee? betekent Tourist Trophy. Motors, uh, het is een motorsport-evenement. Okay. Oorsprong Engels. Oorsp oh, kijk. Dan. Tourist Trophy. Tourist Trophy. Ja, ik wil het even weten, het verratt we aan. Van de Engels ook helemaal, hè? Ja. We voor de Engels ook wel. Underworld, we draaien nog vorige week voor het eerst. En zeker niet voor het laatst. Vandaar. Dus vandaag nog een keer. Nieuwe single En die heet. Heeft u een momentje? Loop even naar de regiekamer. Always love the film. Oké. Okay. Misschien moeten we het bij de opleidingen bijvoegen dat we het voorbereiden en zo. Ja misschien. is Love the Film. Underworld. Twee van die mannen die achter een mengtafel uh, muziek staan te maken. En, uh, ja, ik weet niet of wanneer ze voor het laatst hebben opgetreden. Maar wat ik nog op mijn netflix heb staan: dat een man met de koppel ervan op naast de mengtafel staat. En er staat dan staat hij te springen. Echt, en die man? andere man staat aan de knopjes te draaien. En dat is dan de echt Underworld. Oh, nou spannend. Ja. Maar ja, je, je spaart een hoop geld uit. Ik vind het op zich ook altijd wel leuk. Met al die clips die zijn allemaal zo vaag. En als je dan gewoon de band gewoon lekker ziet spelen en genieten. En, uh, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dat je een beetje ziet van wie wie heeft welke muziek gemaakt en zo. Dat vind ik op zich best wel leuk. Ja, het is wel leuk. Maar soms dan uh, haalt het het niet bij de, bij, het, uh, bij de act op de plaat. Ja, oké. Okay, okay. no. dus, uh, hmm. Ik heb nog uh, een heugelijke mededeling. Ah, okay. <laughs> Posduif Paddy is vrijdag postuum geëerd voor zijn moed tijdens de geallieerde invasie in Normandië in juni 1944. <laughs> Peddy was in dienst van de Britse luchtwacht en bereikte als eerste duif Engeland met een gecodeerde boodschap van het Front. En hij ontving de dierenvariant van het Victoria Cross. <laughs> en hij vloog in een kleine 5 uur, 370 kilometer van Frankrijk naar Engeland. Ja. Tot zeer talloze Duitse roofvogels die het op de duif en zijn boodschap hadden voorzien. Ik denk had hij een cameraatje bij zich. Ja, maar hoe okay. is dat? En een woordvoerder van een Britse liefdadigheidsinstelling voor die roemde Paddy en zijn collega Duiven. Want hij was een van de 32 dappere gevleugelde helden. Oh, okay. Die de medaille ontvingen voor een levensreddende vluchten. Paddy is zelf gestorven in 1954. Van ouderdom. In, uh, uh, ja, dat, dat, dat was Paddy. Er zijn van die mooie verhalen. nog gaat de oorlog af ja. en toe bereiken. We ons weer. Je hebt op radio 1 en nou, na op zondagochtend als het programma. dat heet Onvoltooid Verleden Tijd. Dat gaat dan over nou, allerlei verhalen die zijn gebeurd. Soms over sportverhalen. Dit ging over de oorlog. Over dat de, de, Ameri nee, de Engelsen wilden een verhaal naar de Duitsers overbrengen. Dat er dus uh, aangevallen zou worden op een bepaalde dag, op ja. een bepaalde plek. Ja. Maar daar hadden ze een lichaam voor nodig. Een lijk. Okay. En dat lijk moest dan in zee worden gegooid. Ja. Met een, met een, met een brief, met erbij. een boodschap erbij. En daar zijn ze dus echt een paar jaar mee bezig geweest om het juiste lijk te vinden. En die moest dan eerst koel bewaard blijven. Maar ook waar moesten ze die koelen? Want ja, het moest niet... Er moesten geen sporen van op lichaam uh, terug worden gevonden. Zodra hadden ze het lijk gevonden. Toen hebben ze een heel verhaal opgezet. Zelfs een, een, een, een, een familie hebben ze erbij betrokken. Echt als de duizenden dat lijk zouden vinden. Zouden ze het helemaal kunnen traceren naar het familie dat het kloppend was. Ja, ja. En uiteindelijk is dat lijk dus ook gedumpt door een, een vissersboot. En uiteindelijk is dat verhaal dus in de wereld gebracht. En heeft het dus ook gewerkt. Heeft er afleiding gehad. En dat was dus eigenlijk de afleiding. En, daar, en alleen daarvan konden ze dat deed doen. Toen op 6 juni, ja. 44. Ja, dat heeft er wel mee te maken. Oké, okay, maar dat, dat is dus ze dan heel... twee jaar... Ja, daar zijn ze heel lang mee bezig geweest. Zo van, zijn jullie echt van plan om dat, dat die oorlog zo lang gaat duren? Weet je? Want dat lijkt me inderdaad ook... Hè? Je moet een lange adem hebben. Het grappige was dat een van die familieleden... die moest dus op zijn deswaar in de jaren 40... een foto hebben staan van, van een vrouw... waar hij zogenaamd mee getrouwd was. Hij was vrijgezel. Ja. En hij moest zich zo in die rol inleven... dat zijn moeder het maar ook een beetje nou, niet gepast vond. Zo'n vrouw toch wat minder kleding aan. Oh, niet gepast. vrouw van lichter zeer. Maar ze gingen daar heel ver in om die okay. rol te blijven spelen. terwijl eigenlijk, je zou niet merken of het nou echt werkt. Ja. Uiteindelijk merk je het dan achteraf. Dat is wel leuk. Het, het zijn, zijn, het zijn wel leuke zijn verhalen. En ik vind dat ze voor het voor falen verhalen moeten wat beter opgetekend worden. Ook dat het gewoon de nageslacht ook de oh ja, jeugd van tegenwoordig. ook nog... Uh, ja, je, moet, je leert van de geschiedenis eigenlijk. Je moet het ook leuk vinden, anders hou je het nooit vast. Ook die ja. verhalen. Nou goed, straks naar tien we Goedemorgen Zandvoort. Ik zit alweer zo ver. Het is alweer zo ver. Oh. Nou, ik ga zo even taart komen. Ga ik even bij de buren langs. Ja. Oh ja, buurendag. Vergeet en het even uh, niet. En En morgen het zingen en alles. Gezellig. En, en misschien is er nog een strandtent open. En volgende week gaan we er helemaal voor voor dierendag. Dierendag. Nou, ik zal het ja. honden meenemen. Katten en makken. gezellig. Een gezellige dag van. Oké. Okay. Strijf daar volgende week. Fijn weekend allemaal. Prettige weekend. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In Stockholm wordt een vliegtuig ontruimd dat er vanwege een bomdreiging een tussenlanding heeft gemaakt. Aan boord zit een Canadese man van Pakistanse afkomst die mogelijk explosieven bij zich heeft. Het Boeing-toestel was met 273 mensen aan boord onderweg van Toronto in Canada naar de Pakistanse stad Karachi toen de politie werd getipt dat een passagier explosieven bij zich droeg. Op de internationale luchthaven van Stockholm maakte het een tussenlanding. De Zweedse politie bereidt de evacu evacuatie van alle passagiers voor. Na aanhouding van de verdachte moet blijken of hij echt explosieven bij zich heeft. Het vliegveld van Stockholm is nog gewoon open. Er moet nog veel werk worden verzet om alles op tijd af te krijgen voor de opening van de gemene bestspelen. Dat zegt de president van de Commonwealth Games Federation. Met nog een week te gaan kampt gastland India met grote problemen. Het atletendorp is nog niet af en ook zijn er zorgen over de beveiliging van atleten en officials. De organisatie ligt al weken onder vuur. Landen die meedoen aan de gemene bestspelen klagen onder meer over smerige accommodaties. Intussen zijn de eerste buitenlandse deelnemers aangekomen. Het Engelse hockeyelftal en bowlingteam zitten voorlopig in een hotel. Ze meiden het atletendorp. In het Sarpati-park in Amsterdam is gisteravond iemand doodgestoken. Het slachtoffer is een man van 50. Het gebeurde even na zessen. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar in het ziekenhuis overleed hij alsnog aan zijn verwondingen. Over de toedracht van de steekpartij kan de politie niets zeggen. En van de dader ontbreekt ieder spoor. China wil dat Japan excuses aanbiedt voor het arresteren en vasthouden van een Chinese kapitein. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat bekend... kort nadat de kapitein was vrijgelaten en in China was teruggekeerd. Japan heeft volgens Peking de Chinese soevereiniteit en de mensenrechten van een... China